10 kleurrijke groente en fruitknuffeltjes. Haal je spaarkaart in de winkel en spaar ze allemaal. Riedel, je verdient het. Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan zonneplan. Waar je niet gestraft, maar beloond wordt voor je zonnestroom. Goed plan, zonneplan.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 Goedenavond, ik ben Eva Floon. In Californië heeft de zoektocht naar een groep vermiste skiers... een trieste wending gekregen. Acht van hen zijn dood teruggevonden. Eentje wordt nog altijd vermist. Eerder werd duidelijk dat zes skiers die vast zaten wel gered zijn. Ze werden gisteren tijdens een zware storm overvallen door een lawine. We hebben weer medailles gewonnen op de winterspelen. Shorttracker Melle van het Woud die scoorde een zilveren plak op de 500 meter. En zijn broer Jens haalde daar brons. De Nederlandse Shorttrack-vrouwen grepen naast een podiumplek vanwege een valpartij. We staan nu vijfde met 15 medailles in totaal. Ja, verder in het nieuws vandaag. Studentenpartijen slaan alarm omdat een kamer vinden. een onmogelijke opgave is geworden. En dat wordt alleen maar erger doordat veel studentenhuizen nu verkocht worden. Daarnaast zijn de regels om een huis op te delen strenger geworden in veel steden. In totaal zijn er daardoor al zo'n 10.000 kamers verdwenen in ons land. En er is weer winterweer op komst. En daarom schrapt Schiphol morgen uit voorzorg 100 vluchten. Het gaat vooral om korte vluchten binnen Europa. Daarnaast moeten reizigers rekening houden met vertragingen. En dat was het eigenlijk al. <lacht> en meer over het weer dan nog. Het kan vannacht regenen of zelfs sneeuwen. Dat zit morgen door in het midden en het zuiden van het land. En daar geldt dan ook code geel. Omdat het glad kan zijn. Het wordt dan 2 tot 6 graden. En tot zover het 538 nieuws. En dan was hem dit ook al denk ik. Ja, dit was hem ook wel echt. Dank je, Eva. We krijgen de situatie op de weg. Op dit moment geen vertragingen, wel flitsers. De A15 richting Rotterdam bij Barendrecht, 62.2. De A22 richting Beverwijk bij Velzen Zuid, 11.3. De A32 richting Heerenveen bij Oldeholde, 40.2. En een flitser op de A50 richting Apeldoorn bij Heerde. Let op je snelheid bij hectometerpaal 229.1. 18 plus speelbus. Ja, echt serieus? 7, zo 7, zo Oh, wat een geld. 18 duizend. verdikken wij Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?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 Met de autoverzekering van Centraal Beheer... krijg je bij schade vervoer dat bij je past. Centraal Beheer. 538 de 538 Zomerweken. Luister en win. Jouw vakantie naar de zon. Ja. Jordi Warner! Net zo meteen jouw kans op 100 euro in de quiz over vandaag. Top, ik hoor je. Na Damiano David, talk to me. Radio 538. You look like someone, I know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 De eerste avond show Topic, Fireboy en Buddy. Bas en Dylan presenteren de quiz over vandaag. Ja, Jordi hier op de plek van Bas en Dylan en Eva Flon ook aan mijn zijde... met Kevin als grote kandidaat van de quiz over vandaag. Goedenavond, Kevin. Goedenavond. Als jij jou woensdag een cijfer zou moeten geven... wat voor cijfer zou het zijn? Uh, niet zo heel positieve 7. Maar uh, ja, we moeten er bij het beste van maken. Hè? Dat is waar. En uh, je kan er altijd nog een team van maken door uh, goed je best te doen in de quiz over vandaag. Laat we het hopen. Toch? 90 seconden de tijd. In die 90 seconden moet je zoveel mogelijk vragen goed beantwoorden. Dat kan jou bovenaan het weekklassement zetten. En dan ga je er vandoor met 100 euro. Dat het alleen... weekklassement staat er best wel uh, soepel voor nog. Hij, uh, de hoogste heeft zes vragen goed. En de gemiddeld... Heeft de winnaar 11 uh, vragen? Goed, dus daar kan, dat, dat is haalbaar. Is haalbaar, Kevin. Nou, kijk. Toch? Um, dan eerst nog even de, vraag op de antwoord op de, de kwalificatievraag. Uh, hoeveel centen zitten er in een euro? Ja, dat zijn er natuurlijk honderd. Kijk, lekker bezig. Dan uh, zijn we volgens mij er helemaal klaar voor. Ben je er klaar voor? Zeker weten. Dan gaan we bij deze beginnen. Om gezondheidsreden is de theatershow van Niels van der Laan en Jeroen Woe... tot april geschrapt. Welk tv-programma maken ze voor BNN Vara? Next. In Zweden kun je een eigen eiland winnen, noem een Nederlands Waddeneiland. Nederland. Daniel Radcliffe vraagt aan fans om de nieuwe Harry Potter Cars niet te vergelijken met de oude. Welke rol speelde Daniel? Next. Max Verstappen test vanaf morgen zijn nieuwe Formule 1-auto in Bahrein. Bahrein ligt in het Midden-Oosten. Waar of niet waar? Waar. Kandidaat Kevin heeft een paswoord. Wat is het paswoord? Next. Vandaag wordt er, is carnaval officieel voorbij. Hoeveel dagen wordt er traditiegetrouw gevast tot Pasen? 11. Het zijn de zomerweken bij 5 uur 8. Welk seizoen komt na de zomer? Herfst. Er is veel ophef over de docu Ferry Lost, die deze week is uitgekomen. Over welke ferry gaat die docu? Next. Tientallen vluchten vanaf Schiphol zijn geschrapt uit voorzorg voor het winterweer. Noem een vliegtuigmaatschappij. KLM natuurlijk. De broers van het woud hebben een zilveren en een bronzen medaille gehaald op de 500 meter short track. In welke plaats zijn de winterspelen? Next, heel slecht. Er waren 10.000 vuilniszakken nodig om carnavalsafval in treinen op te ruimen. Waar staat de afkorting NS voor? Nederlandse spoorwegen. G6 Amalia is dinsdag voor het eerst bij de huldiging van de Olympische medaillewinnaars. Wie is het de vader van Amalia? willem alexander En dat was de laatste. Die had je goed. En dan gaan we naar Ewan, jurylid hier in de studio. Antwoord op de vraag, Ewan. Hoeveel had hij er goed, deze ja, Kevin? Ja, Amber die staat op dit moment bovenaan met zes vragen goed. Ja. Uh, Kevin had er zeven goed. Dus hey. is hey. Hey. Oh, Kevin, kijk jou nou... Ja, super super. Daar ga je mee. Dat is heel veel me. Ja, Kevin van harte gefeliciteerd. 50 prijspakket komt sowieso Ja, komt op. En als jij morgen avond donderdagavond nog steeds bovenaan het weekklassement eindigt, dan krijg je nog eens 100 euro. Oh, helemaal super. Ja toch. Fijne komt avond Kevin. Uit. Dankjewel hè. Hoi hoi. I've lover on a pedestal. In the those things just don't last and it's time I take my rose-colored glasses off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 for say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 Project, Amel en de Rivers in de 538-avondshow. Waar we net een berichtje binnenkregen via de 538-app van Sasha Die stuurt, Hey Jordi en Eva, ik zit er een beetje doorheen na vandaag. Ik heb een hele drukke dag op werk gehad. En ik word altijd vrolijk en ik kom helemaal tot rust met één nummer. En zouden jullie dat ene nummer willen draaien? Sasha, die had het over. Thinking oh. Park met In die End. Het, ik weet niet of het een nummer zou zijn waar ik mee tot rust kom. Want ik kan me ook voorstellen dat je met dingen gaat gooien... en uh, elkaar hard zetten en juist energie krijgt. Maar misschien heeft hij dat ook nodig. Kijk. Ik weet het niet. Je hoort hem nu op 50. uur Link in Park, in the end. It starts with one thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I'm designed to, to explain in due time. All I.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 In the end, in de 538-avondshow. En even Flo zometeen, het nieuws. Ja, de zuipvakantie lijkt helemaal niet meer in te zijn bij jongeren. En ik heb zo wat ze dan wel gaan doen. Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van oldtimers drop.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 Partners. Zo in de nieuws, de bijzondere vakanties die ineens helemaal in zijn. Eerst Ray. A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 Andy Grammer, the thing I love voor die op 5,38. Jordi hier op de plek van Bas en Dylan. met Eva Vloon aan mijn zijde. Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws. Over reizen. Ja, de zuipvakantie is uit aan het raken bij jongeren, schrijft RTL Nieuws. In plaats daarvan gaan veel jongeren nu op zweetvakanties, zoals zij het noemen. En dat is dan dat je ook heel veel gaat sporten en juist gezond gaat eten. En een correspondent van RTL die is langs geweest bij een Mai Tai kamp in Thailand. En dan kan je dus ook logeren bij de sportschool. Uh, en dan train je twee keer per dag. Er zitten hartstikke veel Nederlanders. Er zit ook een filmpje bij. En die correspondent die ziet dat de Nederlanders, de, de trainers daar, die hebben ook al de eerste uh, woordjes Nederlands geleerd. <lacht> en er zit, nou ja, ook een meisje dat net van de middelbare school komt. Nou, de meeste mensen gaan dan uh, of ja, backpacken en heel veel biertjes drinken. Maar zij zegt uh, dat ze liever toch aan zichzelf denkt en haar gezondheid. Aan mezelf werken en het mooiste uit mijn leven halen. En ik geloof dat dat met nieuwe dingen leren veel beter... en een positiever effect op mij heeft dan tot laat in de nacht in de club te liggen. Ja, was jij ook al zo oh, verstandig saai. op je achttiende? Oh, wat saai. Nee, ik vind het hartstikke verstandig. Maar ik vind het knap dat zo'n jong iemand dat al uh, hey, kan bedenken. Ik was ook een beetje flauw. Uh, het is natuurlijk ook heel goed en knap. Het is ook veel gezonder allemaal dan Zuipvakanties... Maar ik geloof hier natuurlijk helemaal geen reet van. Het kan niet zo zijn dat zuidvakanties nu ineens uit zijn en dat we met z'n allen op Muay Thai kamp gaan. Ik geloof daar echt nou, Het is denk ik niet helemaal uit, maar de, de, de zweetvakantie maakt een op. Nou ja, ik, ik zie inderdaad wel af en toe beelden online komen. Het kan ook wel heel, heel tof zijn, maar ik kan me ook voorstellen dat dat kamp bestaat uit allemaal van. Ja, gewoon allemaal mensen die allemaal ook een tien willen halen, altijd op school of zo. Ja, ja, Deze, ja, ja maar ja, dat houdt van, je wel ja. scherp. Ja, wat heb jij op je examenreis gedaan dan? Ik heb geen examenreis gehad. Nee, dat is leuk. <laughs> Feestnummerje. Trouwens brengt me nu ook. Ik heb nog nooit een Zuidvakantie gehad in mijn leven. Echt niet? Nee, nee, ik ben nog nooit naar een Albuvera of een Mallorca of zo geweest. Ja, verschrikkelijk ook lijkt me. Maar, uh, dus ik ben ja. nu in één keer twee kanten op aan het gaan met mijn mening. Ja. Maar uh, nee, nooit gedaan. Jij dan? Ja, zeker wel. Ik ben uh, twee keer naar Albuvera en oh. een keer naar Joret en... Uh, en een keer naar, uh, naar Barcelona was ook wel een, wel een stevige drinkvakantie. Nee, ik, ik heb ze allemaal aangedaan. En wanneer ga je op uh, Muay Thai kamp? Nou, dat gaan we maar niet doen, want je <laughs> je hand-oog-coördinatie Je bent daar aan. <laughs> ah, <laughs> top. Uh, dankjewel Eva. Radio 538. Damn. Smash. Gordo en Reinier Zonneveld. Loco Loco. Jouw. 5, 3, 8. Dance with me under the diamonds. See me like breath in the cold. Sleep with me here in the silence. Come kiss me silver and gold. You say that I won't lose you, but you can't predict the future. So just hold on like you will never let go. to make sure you know that Headline riots, the world is on fire. I pull me another to keep me from going insane. you de avondshow waar uh, Floris Molen alweer is aangeschoven. Goedenavond. Zeker weten. Goedenavond, jongens. Hallo. Kijk, kijk je nou als uh, auto-hockeyer? Als want je hebt gewoon uh, op serieus niveau hockey gespeeld. Ja. Kijk je dan ook nog uh, naar de Olympische Spelen? Uh, met een bijzondere blik? Of? Uh, nou ja, goed. Behalve dat, het, uh, dat ik geen wintersport beoefende... vind ik het altijd wel leuk om te kijken naar... Uh, het nou, nou, is altijd atleten, leuk, toch? Gewoon in, Zeker. In de, ja. En ook altijd dat spelletje. Ook onder Nederlanders. Van, we zijn toch altijd een beetje chauvinistisch. En we, vinden het, we, we zeggen dan allemaal... ja. Nee, het gaat, niet, het gaat niet om de medailles. En uiteindelijk als die medaillespiegel in beeld komt... dan vinden we het toch klote als we onderaan staan. Ja. Dus, en, uh, maar nee, ik vind altijd wel lachen. Ja, dat ja. is nou, leuk. Nou, we staan nu vijfde, toch? Dus dat is hartstikke goed. Ja, ik weet niet, ik hou dat niet bij. Nou, ik ja, als... Nee, ik wel. We maar... nee, zitten nee, hier ja, echt de dat... Nederlander naast me. Ja. Ik, ik hoop wel dat we nog iets gaan stijgen. Want we stonden op een gegeven moment stonden we op plek drie. Daar zijn we ah. wel van afgestoten. Maar we doen het gewoon heel goed, dus dat ligt niet aan ons. Eigenlijk. Maar het is toch best bizar dat er in een, een land waar zeg maar, ja, het is wel altijd koud en, en klote weer, maar, zeg maar waar, waar je geen berg hebt. En dat je gewoon op de winterspelen gewoon, gewoon in de top 5 staat. Ja, maar nou hebben we ook niet echt bergen nodig... voor schaatsen en shorttrekken natuurlijk. Nee, dat is waar. Ja, maar we, dat we, we winnen wel, vooral met de rechtdoor-sporten. Ja, dus. ja, en de vlakke-sporten. De ja, komt een bergmedailles vandaan, dat is niet te geloven. Hè? Ja, de, ik, vind het, ik vind het zo prachtig hoe we dat shorttrekken... ook weer helemaal op de kaart aan het zetten. Zijn we nu met, ik, ik zat het nieuws kijken vanavond. En uh, de, de mensen die shorttrekken in Nederland... Die, ja, die, willen, die vinden het natuurlijk fantastisch wat er nu gebeurt. Want er worden ja. voor het eerst gouden medailles gehaald... en zo met die sport. Maar die lopen ook tegen problemen aan... Shorttrekken is altijd op een, uh, op een ijshockeybaan. Ja. En zij willen eigenlijk een aparte short-tracksbaan. En er komt nu steeds meer jeugd die wil gaan shorttrekken door de Olympische Spelen. Maar daar hebben ze eigenlijk geen plek voor. Dus. Ah. Ja, ik moet je nou, zeggen. een je even een moeilijk probleem bij elkaar. Als we het over short-tracken hebben. Ja, ik vind het dus. überhaupt als je daar naar kijkt. Dat is, gewoon, dat is gewoon... Krakzinnig, dat... toch? Hoe nee, dat, de... Ja, de flikker, ja, die, de flikker dat er die, hebben die elke ronde minimaal, minimaal via de, de, de boarding in. Ja, Eva ja. zei ook vanavond... waar moeten we ze dan niet opnieuw nieuw laten starten... omdat er een paar zijn gevallen? Ja, ik denk, een val... Dat is dan, ja... jij ja, is... bent ook zo'n eerlijk dier, ja, mee, ja, ja. Ja. Ja. Maar het is, ook, het is ook... Ja, ik zou niet kunnen shorttrekken als ik één keer val... dan is, zit er een wak in dat ijs. Nee, hey, maar Floris Molenaar, nou, jij bent twee meter lang... als jij gaat shorttrekken op zijn ijzerokje ja. dan raak jij de, de bal in Ik kan met dus, ja. mijn benen gewoon om die baan heen in het midden blijven staan. Ja. Uh, goed, <laughs> Floris, zo weer op je radio. Wat, wat heb je... Uh, uh, ja, een vrij bizar verhaal van een gast die in Frankrijk uh, met uh, buikpijn het uh, ziekenhuis inliep. Oh. Waarom? Je het zo. Zo meteen. En eerst Martin Carricks nog. I'm like trying to find something. New. 538 But I can't live that way mm -hmm. Staring at the blank page before you Open up the dirty window Let the sun illuminate.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 ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl Het zijn weer extra voordelige weken bij Dekamarkt. Met deze week knoor wereldgerechten, nu 1 plus 1 gratis. En chocomel en Fristie 1 liter, nu voor 89 cent. Kom snel naar Dekamarkt. Alle simoniebundels van Hollands Nieuwe zijn nu dubbel zo groot. En kost het eerste jaar maar 4,50 per maand.